Zwervertje, de keukenkat. S'avonds liep Zwerfertje nog steeds door het bos. Opeens zag hij een oude houthakker lopen. De man droeg een zware bos takken op zijn rug. Zwerfertje liep achter de houthakker aan naar zijn huis. De oude man legde de bos takken op de grond en zag de kleine kat staan. Waar kom jij vandaan, kleine kat? vroeg hij, heb je misschien honger? Kom er mee naar binnen, dan krijg je een schoteltje melk. De houthakker deed de deur open en Zwervertje liep achter hem aan de keuken in. Tot zijn verbazing zag hij in de keuken Roosje, het dienstmeisje van Lisa, staan. Zwervertje kon niet weten dat Roosje de kleindochter van de houthakker was. Roosje, wat doe jij hier? riep de oude man. Waarom ben je niet meer in de toren? Roosje wilde net antwoord geven toen ze zwervertje zag. Stuur die kat weg, gilde ze. Stuur hem weg, het is een heksenkat. Hij heeft ervoor gezorgd dat de toren in elkaar gestort is en dat de draak wakker werd. Stuur hem alstublieft weg, grootvader. Maar de houthakker gaf zwervertje een schoteltje melk en zei vriendelijk. Is het waar, kleine kat, ben jij een heksenkat? Zwervertje miauwde. Het klonk heel zielig. De houthakker kon niet geloven dat zo'n mooi lief katje een heksenkat kon zijn en slechte dingen kon doen. Hij besloot dat zwervertje mocht blijven. Eerst was Roosje heel bang en ze wilde niet voor zwervertje zorgen of tegen hem praten. Maar na een paar dagen begon ze het kleine katje aardig te vinden. Elke dag zat zwervertje op het zachte kussen van een keukenstoel en keek naar Roosje die het huisje schoonmaakte en het eten kookte. Iedere avond als haar grootvader na het eten zei dat het hem heel goed gesmaakt had, vroeg Roosje hem om geld om stof voor een nieuwe jurk te kopen. Ze hield zo aan dat haar grootvader haar op een avond een zilveren muntstuk gaf. Een paar dagen later klopte er een koopvrouw op de deur van het kleine huisje. Roosje vroeg de vrouw binnen te komen. Dan kunt u zich warmen bij het haardvuur en een kopje thee drinken. En daarna wil ik graag zien wat voor stof u te koop hebt. Dat kan hoor, zei de oude vrouw. En terwijl ze haar ezel vastbond, lachte ze. Toen zwervertje haar hoorde lachen, keek hij haar nieuwsgierig aan. De oude vrouw had een lange, kromme neus, zoals alleen heksen hebben. En alleen heksen lachen zo, dacht hij. Roosje bekeek alle lappen stof die de oude vrouw bij zich had. Uiteindelijk koos ze een mooi goudkleurige satijnen lap uit. Hoeveel kost deze lap? vroeg ze. Twee zilveren muntstukken, zei de koopvrouw. Maar ik heb er maar één, zei Roosje. Dan kun je de lap niet kopen, zei de koopvrouw met een gemene grijns. En ze begon de stof weer in te pakken. Alsjeblieft. Smeekte Roosje. Kan ik niet betalen met mijn zijde beddenspray of met onze koekoeksklok? Ha, ha, hihi! lachte de oude vrouw. Wat moet ik met een beddenspray als ik s'nachts in een greppel slaap? En wat heb ik aan een koekoeksklok? Als ik wil weten hoe laat het is, kijk ik gewoon naar de maan of de zon. Toch is er iets waarmee je me kunt betalen. Geef me het zilverstuk en dat mooie katje maar. Dan zal ik je de satijn geven. Maar die kat is van grootvader, zei Roosje. Hij zal het nooit goed vinden als ik Zwervertje aan u geef. Dan kan ik niets voor je doen, zei de oude vrouw. Maar als je van gedachten verandert, kun je me vinden in de houten hut aan de rand van het bos. Roosje had twee dagen lang een boze bui. Maar opeens werd ze weer heel vriendelijk tegen Zwervertje. Ze gaf hem een schoteltje melk en fluisterde. Kom eens hier, lief katje. Kijk eens wat een mooie fluwele tas. Zou je daar niet in willen slapen? Wat lief van haar, dacht zwervertje. En hij sprong in de tas. Maar zodra hij in de tas zat, trok Roosje de koorden ervan zo strak aan... dat hij er niet meer uit kon. Nu kan ik die lap satijn kopen riep Roosje opgewonden en tegen grootvader zeg ik gewoon dat je weggelopen bent. Ze pakte de tas op en holde door het bos naar de houten hut. Ik wist wel dat je zou komen giegelde de vrouw. Ze zette de fluwelen tas in de mand van haar ezel en gaf Roosje de lap satijn. Wekenlang moest zwervertje in de tas blijven. Maar op een dag ging de koopvrouw die natuurlijk een heks was, precies zoals Zwervertje al had gedacht, op bezoek bij haar vriendin. Dat was de oude toverheks die op de Orkaanberg woonde. Zwervertje mocht uit de tas en zag meteen Roetje zijn zusje. De katjes waren heel blij dat ze elkaar terugzagen. Roetje deelde haar eten een kom heksensoep, met haar broertje. En daarna liet ze Zwervertje de toverkunsten zien die ze van de oude toverheks had geleerd. Ze liet zingende varkentjes uit de soepketel springen. Ze maakte de heksen onzichtbaar en veranderde Zwervertje in een rode kat. Nu moet je de toverkunsten laten zien die jij hebt geleerd, zei Roetje. Hé, hey, zei de heks, laat me niet lachen. Hij kan alleen maar sterretjes uit zijn snorharen toveren. Hij heeft nog nooit iets slechts gedaan. Ik wil geen heksenkat zijn, de zwervertje. Heksen en heksenkatten zijn gemeen. Ik wil gewoon een keukenkat zijn. Akelige kat, gilde de heks. Gemeen dier, ik zal je krijgen, keukenkat. Je verdient het idee eens om een heksenkat te zijn. En ze pakte zwervertje op en gooide hem in de soepketel. De kleine kat zonk naar de bodem. En toen verdween de laatste toverkracht uit hem. Zwervertje hoorde uit de verte zijn zusje Roetje roepen. Spring achterop, broertje, hoorde hij Roetje roepen. Zwervertje klom uit de soepketel en sprong op de bezemsteel van zijn zusje. Ze vlogen snel weg van de orkaanberg. Dank je wel, Roetje, zei Zwervertje, dat je me gered hebt. Je hoeft me niet te bedanken, zei Roetje. Je bent nu eenmaal mijn broertje. Maar ik wil een heksenkat zijn en jij niet... Daarom is het beter dat we elkaar niet meer zien. Spring maar van de bezemsteel af. Zwervertje sprong en kwam met een plons in een rivier terecht. O, ik verdrink, dacht Zwervertje. Toen hij nog een beetje heksenkracht had, kon hij goed zwemmen. Maar nu hij een gewone kat was, kon hij maar net zijn kopje boven water houden. Op de oever van de rivier waren een paar kinderen aan het spelen... Kijk daar eens, riep een van hen. Dat katje verdrinkt. Vlug, laten we het eruit halen. Een jonge viste zwervertje uit het water. Maar dat is hetzelfde katje dat we een paar maanden geleden ook hebben gered, riep hij. Kun je nog steeds sterretjes uit je snorharen toveren, kleine kat? Zwervertje schudde met zijn kopje. Gelukkig vonden de kinderen dat niet erg. Ze namen hem mee naar huis... Kijk eens wie we in de rivier hebben gevonden, zeiden ze tegen hun vader. De heksenkat, hij was bijna verdronken. Heksenkatten kunnen zwemmen, zei vader. Hij pakte zwervertje op en bekeek hem goed. Dit is geen heksenkat, zei hij, maar een doodgewone keukenkat. Mogen we hem dan houden, vroegen de kinderen. Natuurlijk, zei vader. Zwervertje klom bij de moeder van de kinderen op schoot en begon te spinnen. Eindelijk was hij dan toch een echte keukenkat geworden.